Acht vrachtwagens van het Russische hulpconvoy zijn aangekomen bij de grens met Oekraïne. Ze zijn de Russische kant van de grens overgestoken en staan nu in niemands land. Onduidelijk is nog wanneer ze doorrijden. Oekraïne wil dat de lading grondig wordt doorzocht voordat de trucks naar de belegerde stad Lugansk rijden. De drukst bezochte McDonald's ter wereld in Moskou is gesloten door de Russische voedsel- en warenautoriteit...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 De dode walvis die voor de kust van Katwijk dreef is door de Nederlandse reddingsmaatschappij naar de kust gesleept. Het dier lag in een vaarroute en belemmerde de scheepvaart. Natuurhistorisch museum Naturalis gaat de 14 meter lange walvis morgen onderzoeken. Zwemster Femke Heemskerk heeft op de EK in Berlijn zilver gehaald. Op de 100 meter vrije slag was alleen de Zweedse Sjöström sneller. Het is al de derde zilveren medaille voor Heemskerk dit toernooi. Het weer, het wordt koud vannacht, ongeveer 6 graden. Morgen afwisselend zon en enkele buien. Het wordt 17 tot 19 graden. Ook de dagen daarna is het wisselvallig. Na het weekend gaat wel de temperatuur omhoog. Dit was het NOS-season. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Op terug bij Peaceful Radio Show 1014 uur 2, hier op Zium Zandvoort. We gaan uh, beginnen met de nieuwe cd van Ciro Hurtado, een artiest die al vaker is langs geweest in dit programma Peaceful Radio. En die nieuwe cd heet Yasuaqua uh, Dreams, of zoiets. Ja, ik uh, probeer het maar op uh, goed geluk uit te spreken. Doe je het allemaal exact nalezen? Dat komt dan via peacefulradio.eu en dan ga je naar de playlist. Goed, ik wens je veel luisterplezier voor het komende uren voor Peaceful Radio. Oh no. wanders by the shore Long hours Dreaming of a love she wants She's crazy. The people of the town say she's mad. As she wanders by the shore, long hours, dreaming of the love she wants now. Through the seasons, I